Viva. Doodgewoon. Goedemorgen beste luisteraars. Bij deze 404e aflevering van Dialectofoon op uw streekradio Viva. En we zijn hier meneer Gielnoop vragen. En de twee eerste woorden dat men in vraagvorm gewoon opgeven zijn ons opgegeven de Karel de Bouw. de kranige Karel die nog iedere zondag opnieuw luistert. Bedankt Karel en in hem de alle, alle met hem alle andere luisteraars. Vroeger moest er een soort van wederdienst verricht worden door de nuder van een land, voor het feit dat de pachter dat land kwam omploegen. na nou is de vraag, hoe noemen wij dat verliezen van de wederdienst? En nog het in verband daarmee, als dat wederdienst niet in één keer kost verricht werden, dan bleef daar nog een stukje over van werk dat ze nog moesten gaan doen als ze niet kita uitdaan. En dan is de vraag, hoe noemen wel dat stukje, dat tilten van dat te verrichten werk, dat bewijzen van wederdienst moest worden gedaan? Twee gewoon worden, natuurlijk geen jongen worden, meer, want dat verrichten van wederwerk of wederdienst, dat bestaat toch niet bij de boeren meer, niet jullie. Ja, ja. En dan, nog iets wat elkaar ons ons staat op hoe zeggen wij in Ninas even voor de middag, en hoe zeggen men dan, even na de middag, dus dat zijn tijdsbepalingen waar dan men naar zoeken, alleen veu aan te geven, even veu of even na de middag, noem. En hoe zeggen wij dat iemand een ander volgt waar dat dan ook gaat? den van de minst, hè, dat je altijd bij je ziet en een volgt een en dan is er niet van weg te slagen. En dan is de vraag hoe drukken wij dat uit dat iemand een ander, waar dan ook, blijft achtervolgen, volgen dus. En verleden vrijdag waren we in hoek met de West-Brabantse dialecten, we landen een bonte avond, en daar is dat iene van las naar naartoe gekomen en daar zei het, hé, heb je ook zo van die ruimende gezegdes op groenten? Bijvoorbeeld zo in de zin van van de jaren, poentje pointe en van radijzen, en van parade. Dus ruimende woorden op de groenten. Van salo, koende of doede. Dat zouden moeten ruimen. Van celder en van charlotten. En mooi lezoeit. Ruimende gezegden in verband met groenten. net als ajijn en radijzen en para en salo. Weet je wat dan een nevier is? Hè? Een nevier. En dan nog iets in verband met volksgeloof. Een ijzer, en wat ik bedoel, natuurlijk een oefijzer, dat gold in tijd als zo'n element van volksgeloof. En wat geloven de mensen dan, als ze dat voor ergens gebruiken of ophoenken en waar inges ze dat op, wat den ze dat? Nou, moet ik naar de kennis van het volksgeloof, zoals ze dat noemen. En hoe nog altijd zeggen: Ik zal laat vasthaven. Wanneer werd dat laat vastgaven, Wat veel zeggen ze dat die nog altijd? Dat laat vasthaven. En hoe drukken wij leidt dat je het Lot niet mag uitdagen? Het Lot niet mag uitdagen. Hoe zeggen wij dat op zijn asses of op zijn Brabants. En kinderen en dronkaards, of die dat een keer te veel gedronken hebben, zijn daarom geen dronkaards, die ontsnappen wel een keer aan gevaar waar dat een ander niet zou kunnen ontkomen. En dan is de vraag: hoe drukken we dat uit? Dat dan dat een pint opheid en kinderen. Dat zij ontsnappen aan een gevaar. Waar dat een ander natuurlijk bloot aangesteld werd. En je kent nog wel de uitdrukking das na Dus dat drukt verbazing uit. <laughs> en nou is ons vraag: op welke manieren kunnen wij in Brabant die verbazing uitdrukken? Zou je daarna niet van en de poen te poen, te poen. We hebben zo'n hele reeks van uh, uitdrukkingen wat waar en waarin dat wel ons verbazing uitdrukken, hè? Ons, ons ongenoegen en ook in de betekenis van dat is nou toch wel laag, dat is nou toch wel straf. Zet het daarna niet van Allemaal te, poen te poen. Allemaal uit te drukken dat je het straf vindt en dat je daar verbaasd over zet. We gij de weten hoe je dat zegt, dat iemand lispelt, de s er klam bidden, met de tong te breed op, de, op, de, op het verhemelde uitspreken, dat is lispelen, en hoe zeggen we dat, we hebben daar veel andere uitdrukkingen. En nog zo'n woorden dan dat nog dikjes gebruik met schoenekes, je weet wel schoenekes. In welke uitdrukkingen gebruiken wij dat dan? Wat drukt dat woordelijke schoenetjes uit? En kunnen we daar een paar voorbeelden van geven? schoonekes Dat hebben we nog veel gezegd. Hoe noemen wij een pers om bijvoorbeeld citroenen te persen? Hoe noemden wij dat dan? En wat is de betekenis van iets met een polyper? opgeven en was zeggen wel van iemand dat nagel neidt. En uh, Maurice is de eerste van deze zondag. Dag Maurice. Ja, ik vrees dat het jongens de ik vries dat het een geel loopt in de roodstoon weet je, gaat punteren. Oeh, dat, dat zal kunnen. Oeh, lala. Dat ga je punteren. maar dan zijn we nog, nog lang tijd hè Oeh, tot trouw Zo kun je tot eerst naar ons luisteren. Ja, dat is dat zeker. Ah. Over, over de, de weterdienst en zo. Dus ja. Het enige wat ik daarvan weet is dat ze dat in die kan als er tegen zeggen dat je Ast, maar ik durf het op dit ogenblik niet zeggen. Ah? Ja, ja. Ik zit dan niet daarin? te binnen. Schiet ja. dat niet te binnen? Nee, ik schiet me niet te binnen, nee, ik zit er jou, dus al een op de dus. maar ik weet zeer goed dus dat ze het in op een andere manier zeggen dan in Maas. Ja, dat is al iets. Ja, Blank. dat weet ik zeer goed, ja. Dat is een wederdienst voor het pierrewerk, hè. Ja, ik weet ik dat wel. Pierrewerk, ja. Ja. Ja, ja. Dat, dat pierrewerk, ja. daar hebben we het vroeger al een keer over gehad, Julien. Ja. Dus dat is het werk verricht de pierre. Ja. Uh, dat was belangrijk, in aan ja, De pachter, dat zijn... Ja man, dat kun je gewoon nullen, of geen kom doen op een dag, want dat ze liggen aan, hè. Ja. ja, ja, zeker, hoor. Zeker vast, dat, gebe dat gebeurde in Maand verschrikkelijk be veel, hè, dat kleine Oeh, allemaal die pachters jong, die zijn daar allemaal. Ja, ja, maar... Die handels op de... satellieten, wat daar rond de euren. en droom. Ja, en die ja, worden de... in hun van hul, zeker. Ja ja, ja, ja. Die mensen waren eigenlijk niet... totaal afhankelijk. Ja, he, maar maar Riedenberg, ik heb daarvan geen dingen gemaakt, dat wil dat gebeurde daar. He. Ja, ja. Die woonden in hun ijzige... En daar waren mannen bij Maurice, die moesten de huizen... Vee... Die werken heel, heel het jaar door bij de handboer, en de Koeien, allee, koeien onderhaven op zo, ja, ja, of mesgastpartij, die werden altijd opgeroepen. En dat was ter betaling van, dan, van dat pierrewerk. Ter ja ja, ja, ja, ter betaling Want van dat Want daar kwam je geld aan te pas, het was dus mankracht, dat, was, ja, ja. dat moest geleverd werden. Ja, ja, zeker mankracht, dat moest, mankracht dat moest geleverd ja, ja. worden. Je dat geweten, weet, Julien Mauritien. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Vast, o, dat moet je veel gedaan hè? O, ja, ja, ja, gelijk dus bij, bij Stille van Boeren is dus de meiden, dus ja, draag draagt hier Pierre. Uh, en al die kleine boortjes, dus dat kleine zoals of dus dat die de de landweer direct te gaan, zullen dat ze en zeker als ze een dat ze dus ja. dat gaan meepakken en, ja. uh, en uh, en daar moesten ze natuurlijk, vooral, maar dat was vooral dan in nieuws dus ja, en zo te patat, Noest, patatruimen, bierruimen kappen, bieten en, biertrupen. en biertrupen. mes gaan open smuiten. Ja, ja, ja. Voor ja, de Pjernekje komen te leren. Ja. En die ja. brachten zij weer in de zand ze zij maar dat je al niet gegeten. <lacht> zij geten zal in. Zij geten ze dan, maar ze hadden niet gegeten. Ook al, ook al, ja. Maar um, over uh, even voor de voen, even voor de middag en even na de middag. Ja, ja. Um, ik zeg altijd, he. kut vun noen. En kut, met een s van achteraf, na noen. Ja, kut vun noen. En kuts, naan doen. kut na ja. ja. ja. noen. En een s achterop. Je ook, met een s achterop, Maurice. Ga zegt, kut vun noen. Kut vun noen. En kut na noen. En dan komt er een s achter. Hmm. Maar, maar in de noen niet, ja. Daar is ons attent op dat er iets mis is met dat kut en kuts. kut. Ja, ja kut. Ja. Kut na nun, Ja. dat is juist. Ja. En veel noen, zouden ze zeggen, kut noen. Ik toch, ja. Ja, ah, toch? Ik zeg toch, Ik zeg dat zo, ja. Ja, ja. Kut ja. na noen. Ja, wanneer is dat een veel geval? Nou, ah, kut veu noen. Ja. juist, noen. ja. Juist noen. Mm -hmm. Ja, wij als je nog naar de Maatbepalingen uit de Voor de middag of na de middag. Hoe dan wat dat dat die zeggen. Maar Maurice zal wel gelijk hebben. En in Maasen zeggen zegt dat ook zo, Maurice. Ja, in Maasen zeggen we dat ook zo. Ja. In ja. Maasen zeggen we dat ook zo. Mm -hmm. Ja. En, uh, en er gaat nog iets voor ons? Maar, maar ja, het is te zeggen tussen de kinderen en de In dan ja. zeggen ze. Kinderen en dat hebben een speciaal niet bij water. Kinderen en is dat een ondertussen op, en Marius? Ja, we hebben een speciaal joh. Dus, uh, ja, nog nogal zei dat is nou. Ja, ja, ja. We ja, ja, hebben ja, ja, een speciaal ja, ingerbewaarder, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. zeer zeker. Te... En er bestaan nog er bestaat ook varianten op. Oh ja. jongen, dat zal wel, hè. dat zal wel. We hebben een speciaal ingerbewaarder. Ja. Ja. En dan, uh, dus, uh, zou er niet van onweerval op? Ja, ter uitdrukking van verbazing. Ja, ter uitdrukking van verbazing, ja. Onverval, ja. Zouden dan niks van krijgen? Ja. Alles virus, dat is het vierde, dat ik voorlopig opgeschreven ja Ja, ja, ja, ja. En dan nog over schoenlijke. Blijft allemaal schoenlijke af hè. Ja. Blijft allemaal schoenlijke af dat staan, want je zou kunnen breken. Tegen de kinderen bijvoorbeeld. dan blijft allemaal schoenlijke af, want je zou dat kunnen verbranden. Euh, of ze blijft ook wel schoonlijke af, dus want je zou dat kunnen naar broek scheuren. Ja. Als je dat koopt. Ja. Wat zou dat schoenetjes uh, willen zeggen, uitdrukken, Maurice? Uh, voorzichtig, uh, voorzichtig, denk ik. Uh. Ja. Wees voorzichtig, dus pas goed ja, uh. na, dus als je naar het kip doet... Verwaarschuwing, dus verwaarschuwing, Maurice. verwaarschuwing, ja. Ja? De verwaarschuwing, ja. Prima. Hallo, daar is nog iemand, zeg Piet. Ja, dag Lode, dag Julien. Dag Paula. Ik heb mijn plicht voilà, oh, al gedaan. doen. zit zeg. het? Ah, daarmee was ik zeker, hè? Ja, ja daarmee kon je naar ons luster en bij ons meewerken. Ik heb het gebied zeggen, je meugt nu weer. Ja. Haha. zijn we al te veel geweest? Of willen een machine is kapot? Of willen een machine vol die pannen? Ja, zeker spelen, Paula. Hey, dan sturen daar. Hoe weet je dat? Hé, vind Ik liever kutfuin doen als kutsnaan doen. Lekker als ik dat juist <laughs> ja, doe. Ja, je moet ja. Die ja. ook hè? Ja, ja. Kutfuin ja, ja, doen. En kutsen doen, dat is juist, Ja. Uh, dat zeggen we wel. En dat zeggen we nou ook, wel. Ja. Ook zal dat kut doen nu nog wat doen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En kut doen, hè, uh, uh, Dan heb ik geen toet. Just. Dan moet ik een beetje gerusten. Justement. Dat je doet gaat hij, Polen. Voilà, dat zeker. Herinner <laughs> Je je iets van dat Pierrewerk vroeger hè? Bah, wat dan ga ik kuderen, hè? Maar het is precies iets van oh dan moet hij gaan koeteren met een boer. Dat was met de, de koeien de koeien, de koeteren ja. hè. Ah ja, dat is juist. Ja, de ja, ja, die ja. naar de waad doen hè. en ja ja ja ja en en de koeien gaan nooit laten. Ja ja ja, de ja, dat is juist. Een stalkoes ja. Nee, voedsel kan ik niet zeggen van dat jij nee, er Nee nee nee. Nee nee, ik weet dat dat Had dat me meen dat nog gaat doen het. Maar, maar hoe dat dat genoemd weer niet, daar heb ik geen naam voor en dan uh, dus een uh, ander volgen hè? Hey. Ja. Die kunnen niet zonder macaneren. Ja. Die lopen altijd achter macaners, schat. Ja, dat mag ik dat hey. Zonder macaneren. Ja. Ja, die kunnen niet zonder macaneren. Nee. Die kunnen macaneren niet missen. Ja. Dat gaan precies van macaneren gebeuren, die twee. Je ziet dan nog zo, want dus als je niet eens ziet, ziet een andere zo, En Dan maar... zie een ander. Ja, ja, ja, ja, ja. Die in dat ander dan niet loslaten. Ja, ja. Ah. Dat zijn nog schoonheiddringingen. dus zeggen om een tweeling is. Ja. Hey. Hoe kan? Ja. En dan, uh, Varadois, ze moeten groeien. Hey. Ah. Charlotte, vette broden. Wacht even. ja. ze moeten groeien. Varadois, ze moeten groeien. Char uh, Charlotte, vette broden. Ajoen, ajaptiebroden. Ja, dat is zeker daar nog hè. Hey. En een boeren, we er daar niks van. Ajoen, oh, ja, boeren, boeren. Ja, dat is van. ook van maar dan hebben we. Nou, justitie. van wat en seller. Ja. ja. Uh, Sproitten, dat achterwerk doet vloeten. En rapen doet het gat ruipen. gat ja. ja. Ja, maar boen dat valt allemaal niet... Ik zal dat van de wijk nog een keer doet alle. En even op paasen. Doe Even op die dingen doen. Ik verlonden me dat ze dat alleen in, in hoe ik deed, maar welke kind dat ook. Ja, heel groot. Ja, welke kind dat, dat ook. Ja, ja, Als ja. ik mijn nevje stond, zal ik dat op paasen. Ja. <laughs> <laughs> en wat is een nou een nevier, Paula? Maar mijn ja. maar, maar, maar de bak, wat met een poenbak. Met een poenbak, hè. Wat ik mijn nafras in doen wat en wat ik mijn legumen in koos en zo. Is, is iedere pumbak een nevier voor jou? Dat we het tegen toch zijn een nevier, dat is toch zo waar je het keukendingen in doet, hè? Het aanrecht. Het ja, ja. Ja? Dat doe je dan was in een nevier. Ja, In mijn poembak, in mijn nevier. Ja. <laughs> Want je hebt nog zo van die klein bakken, maar, maar dat, dat zijn de afloopbakken zo, hè. Ja? Daar zeggen ze dan niet eens, zo, zo. Van die klein vierkante bakken, zo, waar dat water in lukt. Waar je alleen niet meer water daar pakken, zo in de kelder, hè. Oh, ja, ja, ja. In ja, ja. ja, ja, ja. de kelder, zo. Ja, ja, ja. Maar als er een kroentje boven staat... Ja. Een kruinje staat er boven zo, hè. Maar daar zeggen ze toch geen idee tegen, Dat is ook een poembakken, hè. <laughs> dan staat er geen poem meer mee aan. ja. <laughs> <laughs> En dan een hoeveelhuisder, dat is een hè? Ja. En je moet dan met zijn point hangen, vangen. Ik heb dat bij kameraden in, in uh, Antwerpen gezien en die hebben dat aan de hun deur van hangen. En dat hangt met zijn point noemhoog. Ja. Want als er om leeg hangt, dat brengt dat geen geluk. Ben, je moet met zijn point noemhoegangers hangen om het geluk op te vangen. Ah ja? Ja. En dat doe ik in Antwerpen boven de deur? Aan de deur. Aan nee, de deur. de deur. Aan de deur. Aan de deur. Ja. je gaat dat in As gezien hebben, Paula? Dat heb ik ook nog niet gezien, oh, maar ik heb dat ja. gevraagd, omdat ik dat thuis aan hangen, gang wil. Zeg, en met zijn poeit naar moet, dat is toch even Want ik, zou, ik zie dan in die richting, een uvelhuizer. Ah nee, dat moet met zijn poeit naar moet, dan moet open zijn voor het geluk op te vangen. Dus als je dat verrecht hangt, is, uh, pak het geen geluk op. Ah zo. Daar heb ik dat gehoord, is uh, waar, ik heb het gewoon hè. Ja. Hey? ja, ja, ja, ja. Ik zal het vast houden. In ieder geval toch een geluksbrenger. De geluksbrengen, ja. Adequaat kwaad weer, zo ja. Ja, ja. hè. Ja, ja, ja. ja. En dan lekker zei, qua vast. hè? Ik hoop, ik hoop dat dat die niet gaat valt, nee, dat dat dat nog niet gaat overkomen, hè. Een wens. Een wens, ja. Hey. Maar gewoon lijkt kan vaat vast. Oei oei oei, dat dat, dat, dat die toch niet gebeurt, he. Ja. En dan pak ik dik eens met een kop. Dat in mijn oud in mijn oude <laughs> <laughs> Dat valt van tijd met je hè? Ja. ja. <laughs> ik zal laat vastpakken zeggen we ja ja ja ik het vastpakken. vast en uh, dan is dat gevaar ja een engel voor, voor de kinderen nee en een god voor de zachte nee een god voor de zachte Een een godapaj een God hè voor voor de zachte de wat er in zijde ja ja ja Het is toch algemeen geweten dat uh, kinderen speciaal geluk hebben. ja en ook de, de of ze zijn met NLM gebeuren dat heb ik ook gezegd, hè. Iemand dat altijd zo uh, eigenvaar ontkomt en al jongens is met een helm gebeuren, hè. Dat komt door, van tussen alles van tussen zonder skrammen of schroeven, hè? Ja. Nee? De Chansarra. Ja, ja. Zo. En dat enorm veel gelukheid is, hè. Dat is naar strafij. Dat is naar straf, ja. Dat is naar straf zij dat zo geluk gaat uit. Dat is ja Dat is naar straf ja. aan toebakken. Wat dat daar gebeurd is. En zo in de zin van, zet daar, zet daar, zout je daar. Ja. Die vorm. En... Ah ja, we je daar nog niks van krijgen. Hè? Wat dat daar voor je gevallen is. Ja. Van zo'n van Dat is een nog veel varianten, Nepola. Daar moet ik ook niet op basen. We moeten niet over. Ook als ik hem aan een poemak stel. Ach, schat. Aan En dan uh, lispel, ah, daar spreekt me een dikke toe, of daar spreekt me een tse. Dat dus is dikens mijn zeu, of Met de, de ze klappen. Mijn ze, ja. Hei, met, me op de, met de ze, hè. Ja, ja, ja, ja. Klappen met op de ze. Of dan ben ik er een dikke toen, hè. Mijn zeu, Hij klapt mijn zeu. ja, dat zeggen ze hier wel. Maar dan gaan we met schoenen over zwaaien. Ja, he. ja, ja. Want dat is leren, hè. Wat dan we nou doen. Ja, ja. ja. Hé. Dat is, dat is een spraakgebrek, ja, daar, daar, uh, ja, ja, ja. daar mogen we niet. Daar mogen we niet meer lachen. Niet ja, lachen, dat doen we ook niet. Hei. Nee, nee. Nee, nee, nee, nee. daar dus, dus met we schoenen over. Goed, Paula. Voilà, dat valt zo. En van, tot Nost de En even de Wit-Nost de gewoon een keuze drie oh, daar dat, dat, dat is Gilly van Voilà. En bedankt hè. Ja, nog dag weer, Paula, daag. nog een goede zondag Hallo. Hallo. Goedendag dag en eh, z'n Dag Olaf. Van de pachters hè. Ja. ja. Waar Leman dat ook nog gedaan had. En eh. Als de. een, een, een pachter of. Allez, de pachter deed dat gewoon, Dat was de gasten gewoonlijk met, met, met Piet. Ja het land kwam omranen, ja, dat was te zien hoe lang dat, uh, dat een, uh, kwam. Hè. Als een halve dag kwam ranen, dat was in tijd zo. Hè. Ja. Uh, als het land kwam om te doen, hè, dan moest er een man drie dagen gaan helpen. Hè. Allee jong. Ja, bij hem thuis. ja, ja. Eén man. Vind je dan een half dag drie dagen? Ja, ja, dat was drie dagen en dan moest er gaan helpen. Zo, dat was maal zes. Ja, ja, dat was zo. Maar ja, natuurlijk, hij reed uh, nu met pijten, Ja, dat weer zo gedaan, dat was drie dagen dat er moest gegolpen worden. Ja. Maar we in het meeste, eh, als, als een, uh, allerlei, met land, we dan op plus twee koeien, dat werken En dan weer dan niet mee gedaan. En dan uh, reed mijn moeder mee, met, met de twee koeien, hè. dan dan Want het zal Ja. Want uh, dat was ook een ruilertijd, een koei dat trok, hè, Luiden? Ja, dat zal wel. Ja, ja, nou ja. We gezien, er twee. Ik heb hem nou dan nog gezien. Wat blijft Ik heb hem nou dan nog gezien. Ja, ja. Maar je eh, gaat er veel aan de noos en ook op de meritelier. Ja. Dan nog dat ook nog wel een twee, twee werk koeien. Dat was een wiespel, zo zo'n koei met een dikke neur en daar ah, een, keer, ja, en ja, en ja. een speciaal geriel. Ja, no, dus toen, want, want uh, dat geriel is van een koei. Tegen van een pieta is een groot verschil, ja, hè? Want je uh, veel mensen dat er verschil niet inzien. Want uh, een gereel van een koei, dat is een langzame geriel Tegen van een pieta is veel eronder. Ja is derde kinder kinder, dat kinderen naar kinderen, wat dat een koeien geried is of een jaren gereden. Ja. Dat is langzamer gezien. Ja, ja. Uh, als men uh, wonde dan een verrijzen op de maritellen, ja. ah, dan is er toen bij ons een keer of twee gekomen. Want de koeien gierden in touw. Dat was dat was een tijde, Dat vonden we niet, Nee, nee. En weet je wat dat dan niet heeft? Dat hij meegedaan? al ja, dat een, een, een metolde met een braal en alles boven. En weet je wat dat meegde, nou, dan de mee gedaan hou, Dan had hij een spiegel ingezet gezet, jongen. Dat was voor een hotel. Dat dan daar uh, opkocht, hè? De spiegel. Eh, en uh, dan zat in dat nek van dat die koeien. Ja, dat moet ja. gedaan. Ze, en ze daar in de spiegel in bier. gezet. In bierre, gier, nu, eh, ja, ja. Dat was voor een hotel. Een Moertangen, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar van de in dat de dienst dat we zijn. We wilden dat meestal als een dursmiddel kwam, he. Dat was ja, daar een gezondheid. Ja, ja, ja, ja. Dan uh, waren we van tijd, ja, waren we met drie En uh, in een dusmiddel als dat kwam, he, had je er zeven, acht man van doen, hè. Ja, ja. En wij dacht, ja, met drie, ja, vier, ja, slugen we uh, boeltjes ze, ze bij je. Ja. En uh, op één dag ging ze dat met elkaar helpen, nog voor twee ja. dagen, hè. Ja, dat was een soort coöperatieve. Ja, ja, en dan hebben uh, we er met elkaar geholpen, hè. Ja. Ja, zeg, zeg Dolf, maar hoe noem je dat? In? Dat ga zegt, ga zo'n Ja, Laura, ik heb naar zitten, ja. maar ik, ik, ik kan maar niet, niet te binnenvallen. Dat ga ik maar mijn notje ten bruur een keer vragen. Daar zal dat misschien nog weten. Joh. Ja, doe doet dat een aan aan en, en onze nee, ja, maar dat is goed mogelijk. Ja, Want uh, het schijnt dat als je dat nu ook niet gaan afkreeg, dan de, die, dat wij de dienst, dat er nog een stukje overbleef. Ja, ja, en ja, zullen ja. dat stukje aan hem? Ja. Nee. nee, ik heb nee. dat geweten, dat was zo. Als ze een halve dag kwamen, aan, moest er één man draaien gaan helpen, joh. Ja wat Dat heb ik geweten, ja, ja, dat is officieel. Stel dat is zich. Zeg. Maar ik gewoon onze Nederlanders nog vijf jaar over gekeken. Ik ga dat en een keer vragen. Het is dan dat feitelijk ging ik uh, helpen op Alaiha uh, als ja, ja, ja, ja, ja. ik kwam eraan, hè? Ja. ja, ja, ja. Ik van dat en een keer vragen. Ja. Maar na uh, weer dat verder op, op uh, voet gaan, hè, van uh, middag en namiddag, hè? Ja, ja. Waar je een en een zachter nunch. Ja. En uh, maar het is net wie, hè? Dat was bons snoenes, joh. Ja. Maar het is er kutveu ja. ja, ja, en juist en juist uh, veel snoenes, hè. Vee, dat ja. was omnoen joh. Omnoen. Omnoen zijn we al er tegen, ja. En dat kost juist veel of er na? Nee, Omnuen, hè. Ja, dat da, da was Noo. gewoonlijk, hè. Veen noen was daar. om Omnoen. Uh, ze, ze valt daar wel binnen, zei juist omnoen weet je dat gemakkelijker zei dat als er dan, on, dan ja. nog iemand kwam of zo hè als dat tijd was uh, uh, van een tijd nog zo ja. dan was dat was dat uh, is dat wij alleen juist om nu juist om nu ja op een slecht moment binnenvallen ja op slecht, op een slecht moment binnenvallen ja. was dat hè op anders daar zien ja ja ja ja, ja, ja, ja. <laughs> en uh, dan van dat van naar daar gezegd ja, ja. hè ja ja dat is, is juist een keer me ook in een jong met mijn daar hangt op een blokken en ook met de pin nou omhoog. Ja, ja. Toch? Uh, dan uh, kan er geluk niet uitzeggen, zei Lode. En als het uifrecht omhangt, om dan valt er geluk uit. En uh, geen Apola, zei daar is officieel. Ja, zeg, en uh, waar, waar hangt er dat dan? Dat was gewoon vroeger in dat bons boven de deur. Maar na, dat kleine en die daar baan gekocht, En na is er een passage, en dan hangt er in de passage tussen het weer. Dat en het is nog altijd met dezelfde bedoeling. Ja, ja, ja. Van, ja, ja, ja, ja. Je hebt zo'n stier dol op dat je nou kunt kopen. En daar staat een afdruk van een oebuizer in. Ja, ja, met de gaten ja, ja. van de nagelen en alles in. Al ja, ja, maar mama steekt de nagel in de, de al, al. Als je binnenkomt. Zijn... Ah. Ja. Maar het is inderdaad zonderling dat de, de, de pin dus omhoog. Eigenlijk. Omhoog, ja. ja, ja. ja maar, dat, is... Maar dat, is, dat is te begrijpen, hè, Lode? Als de, als, uh, een er brengt geluk mee, zeggen ze. Ja? En als dat met de pin omhoog va valt, om met, met de pin omhoog te hangt, daar valt geluk erin. Kan dat niet uit. Maar als het met de pin naar beneden valt, en daar en zoeken zij die van geluk aan, dan valt er nooit, kan dat niet in blijven, hè? Ook al. Eh, dat, dat, de, dat betekenis dat dat, dat, dat wil nemen van dat Uwvaar. Yeah. Yeah, yeah, yeah. uh, uh, ja. ja, ja, ja, ja. En daar gaat ook nog zeggen van dat daar, een van die lessen. Ja. Ja, daar werd gemakkelijk gezegd, daar kun je van alles wasmaken. daar kun je met de polijper opgeven, hè. Oh, ja? Of hier, ons iemand met de polijper opgeven, dat wil zeggen, uh, daar kun je maken wat je wil, hè. Oh, ja. Dat is iemand met de polijper opgeven, hè. Voila, dat zal verder alles zijn. Ik kon nog pleit aan een ander van gelaten. Goed jong, bedankt. Allee, komt en de nog toezo, tot volgende jaar. Hallo. Ja, dat is allemaal hier. Ja, niet allemaal. In band met dat uh, op noen, hè. In feite, ja. als het op noem is, zeggen ze toch bots op noem. Bots op noem. Bots, ja. bots. En uh, vandaar wortel Wettelen ja. doet het gat pruttelen, zeggen. Ah ja? <laughs> Wettelen doet het gat maar meestal is dat toch kutseen doen of kutsnaam nou doen en bots op doen. Ja. Dat wordt meestal gezegd ook. Ja, en ga zegt ook kutsveu en Kuts Kutsnaam, nou, ja. Ja, en ook veu. Ja, ook veu. Ja. Kutseen doen of kutsnaam nou doen. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja. Oké. Okay. Ik uh, dacht nog iets te vragen, da, die wederdienst, dat da boerenwerk, dat pierrewerk? Ja, dat weten ik niet. Weet je niet? Dat ken ik niet. Dat is toch van voor mijn tijd geloof dat <laughs> ik. Dat zal wel, ja. En, maar de schoenekes kende jij ook, hè? Blijft dat schoenekes af, hè? Dat is schoenekes af, hè? Ja. ja, ja, ja dat, dat toch het. wel, hè? Ja. Goed, goed. Oké. Okay. Bedankt weer allemaal. Dag. Tot genoegen, hè. Daag. Ja, natuurlijk wel even de meesten op de minst een, een, een net. Het is niet erg gemakkelijk om dat direct op te ja, antwoorden, maar ja, ja, ze je worden maar tegen ons te kijken. Je kunt niet op Nereken zo, Ja, niet op Nereken, als je En Nereken, <laughs> ja. dat is uh, erg koud, hè. Erkauwen. Ja, ja, Je ziet van tijd kinderen, maar ook uh, volwassenen met, met van de giel, veil, nagel en, en daar gezien ons toch wel ja. iets. van? Ja. Daar zijn toch schoone uitdrukkingen nog rondles. Met Ja, met van, van de giel, zweteranen, ja. ja. Je moet toch weten hoe dat ze dat noemen. ja. ja. ja. Ja. en, en dan, is met de rannen gelijk ook een doorbreed. Ja, en, en de press, bijvoorbeeld appelsien te persen of citroen, weet wel zoiets van die klant, presskisses. Hoe, ja, hoe, hoe, hoe, hoe noemen ze dat uh, nog? En dan iets met de polijper opgeven. Dat hebben ze vroeger bij ons ook nog gedaan. Ik weet dat nog. Iet Je kunt niet de... een lijper opgeven, maar dat is iets dan al vrij. Ja. Ja, ja, maar me, iets met een pollijper opgeven, dat zei ja, toch. Ja. Dat, dat, dat, dat is dat moet je goed kunnen slikken. Zeg. Ja, ja. En dan, veu uit te drukken dat je erg verbaasd bent over iets. En je want dat is toch? Is dat nou niet veel. Op wat gaat dat vallen? Ja, maar nog. Dat is zelden, nog een heel deal. Oeh ja, maar heel rood nog. We gaan niet de vuil verhonen. Nee, nee. Hallo? Nee, het is een medewerker dat teruggekomen. Ah, het is nee. een goeie. Het ah, is een ah, ja, goeie want dat terugkomt. is een goeie dat terugkomt. Het lekker zijn. Ze zijn nog allemaal weer lekker, dus yeah. ze je niet een toch te billen. Ze zeggen lekker. En hier zijn er nog een beetje binnengevallen. Zie. Zie? Dus ik zal daar nog bij een keer billen, hè? Ja, nooit uh, En een gevaar ontkomen. De tour van een olle gekruipen. Ja. En dan uh, met een polijper opgeven dus ze uh, verschrikkelijke dingen zoals maken. Met een zoekelear, gewoonlijk aan een zoekelaar doen ze dat ook hè. Dan kunnen we ja. dus een vrije polijper opgeven. Ja? In plaats van, van he, ze hebben er tien gezien en klappen ze van honderd. Een lijper opgeven? Dat is niet, Pola. Een lijper opgeven? Ja, ze hebben dan een serieuze polijper opgegeven. Ze. ze hebben dat serieus met zijn voeten gespeeld. Ze hebben dat nogal wat watch gemaakt. Ah, ja. Ja, ze hebben daar nogal overdreven. Ja. En daarna een AI dat is na straf, zeg. Ja. De, de, de, ik hoor uh, alleen eens in Mulhem centuren zal loeren, Een stamenee zonder stoel. Dat is dat straf? Centuren zal de vloeren. Ah, zal loeren. In 16 Mulhem. Centuren zal de loeren. Zal loeren. Centuren zal loeren, Een stamenee zonder stoel. Dat kom maar opschrijven. Een stamenee zonder stoel. Zonder stoel. En dat is Mulhems. En dat is Mülms. En dat loeren. Luren, dat was één van mullen. hè, Ja, dat is een baan, hè. Een banen, baluur, een ja. Ja. Dat daar mensen aan nou juist gezegd heeft. Daar stond ook niet bij, hè. Nee, Niet niet. Nee. Ja. Het lot niet, nie, uh, ja, nie, niet... Ja, niet uitdagen, ja. Met jouw geluk niet zot af. Ja. En niet met jouw gezondheidsspel. Het zot ook nieuwe tango. Ja. Hey, ja. dus ja, het ja, lot niet, niet uitdagen. Ja, ja, ja, ja, ja hebben daar citroen te pesten? Nee, dat wil je niet De citroenpesser? Maar maar ma. niet. De citroenpesser, ja. De ne citroenpesser? Niet pressen, maar een citroenpesser, hè. De ja. citroenpesser. Ja, een citroen, de citroenpesser. Zeker. Mijn onderwoord weet ik dan niet veel, hè. Ja, maar niet. Het is dat we dan we moesten ah, nemen. De citroenpesser. Ja. Ah. Ja, ja, ja, de citroenpesser, hè. Ja. Tuurlijk. Ja, ja. Ja. En, en om op dat pumback te, uh, terug te komen, hè. Ja. Uh, ik was altijd in pauzen in in de badkamer, maar dat is een lavabo, hè. Dat is een lavabo. Dat wordt van geen neveje geklapt, dat is een lavabo. Hè. Ja. Dus de poembak is, is vaak in, in de keuken. Hè. Ja. Ja. Dus ja, is de En, en, en, er en nevier... dan is gewoon, ne, ne, dat werd de waterbak vroeger genoemd ook, hè. Ja. onder de poem. Iemand ja. uh, dat op de grond stond, waar je juist niet meer water kon staan en dan niet meer zo vol Ja. Dat was een waterbak. Hè. Aha. Voilà. Dus, ja. Goed, Paula. Vindwende keer, een ja, goede ja. De dag. Bedankt, even keer bedankt. Ja. Zou ons matant dan is in de ra? Tuurlijk, ah, dat zal voilà, in de ra zijn. Tuurlijk, dat ja, in de ra In de ra. Het schijnt bestond er nog variant, op maar zeer zeker in de ra Het zal wel zijn, maar ja. Die, dat, dat viel mij direct op in de ra. Ja. Dat ja. is naar strafzie Ah merci. Ja. Dat doet inderdaad ook verbazing uit. Aveul ja. merci. Ja, ja, ja, ja. Arabe God. Ja. Arabe God. Ja. Eveneens verbazing? Uh, inderdaad, hè. Haralien, dat was haral. Ik Je zet er bloed, gaat ja. falaten. Ja. Zeker. Je zet er bloed, ja. gaat falaten. Ik, ja. ik kon van de wijk het woord uitspreken. Elferkie. Elferkie, ja. Dat is gewoon het zeg. Ja, hè. Ik weet niet wat dat dan allemaal behandeld is. Elferkie. Elferkie. Ja. Iedere keer, elferkie. Kom maar, dan naar elfer. Ja, ja, ja, ja. ja hey. Ja, hoe komen ze aan aan Elfer, ja. Ja, ja. De kie, dat is niks, maar... Hij zal ja. dat Elferkie doen, als je dat pas heet. Ja. Elferkie, ja. Hoe is er dan opgekomen, hè? Dat uh, valt niet in één keer Oh, ik heb, ik heb dat gehoord, ik denk op tv, heb ik het gehoord, ik heb het direct opgeschreven. Ja, het ja, was dus iemand van het werf uit de has die dat zei. Ja, ja. ja. En, en toch zegt, ja, dat is een woord dat wij het zeker gebruiken. Ja, tuurlijk. ja, Elferkie, hè, tuurlijk. Die Oefijzers, ja, die zitten nog hangen, hè. Maar of dat ze omhoog hangen of, of niet, dat weet ik ook niet. Hè. Met de pinnen omhoog of niet. je ja. uh, hebt die zien hangen, Herman? Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Alleen in duizen? In de boerderij voor alleen. In de ja. vooral. In de boerderijen? Alleen in de ja. Boven de deu, op de deu. Ja, ja, ja. Of, de deu? Of aan de schaar. Ja. Nee, de, de schaar, dus boven de Leuvense stoof bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja daar hebben we uh, verschillende zien hangen. Maar dat is lang gereend, Tuurlijk. Toen we niet een berg die er dikke pas kook Zouden ja, ja, ja, er nog andere geluksbrengers zijn bij zo'n hoefheizer? Kunnen we niet over naapazen? Ja, dat is, ja. Verkens denk ik daar aan het uitgemoet, opgeblazen. Ja, ja, ja en dat Maar dat ja. was met de druigen, hè. Denk ik toch. Dat was en dan horen ja. die gewreven, oh, ja. en dan noorden de -Vraden of stikken rond en dat was, en was dan een tubakzak. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja, die zou er ook die ook in hangen, trouwens mijn vader heeft dat ook gebruik van leven, yeah. tubakzak alleen dus varkensblazen. Ja, dan blijft er een beetje klamp in, hè? zeker. Uh, een van mijn kleinkinderen kwam helemaal naar mijn blazen. Ze staken te ook konijnen, beentjes in hun broekzak. Ja, oh, zeg, ja. Dat kon nooit naar Boer. Onze Joris komen, dat die zeggen. Ja, ja, ja, ja, dan kon ik nooit naar Ja, ja. even naam. Ja, ja, Weet Ik weet het niet. ja. naar Ja, ja, ja. ja, ja. Poort. ja, ja, ja. Tja. We hebben het al eens over gehad, ja. Zeg, uh, Herman... Iets met de polijper opgeven. Opgeven, ja. ja. Kan niet meer. Hoe versterrig ja. gaat dat? Hè? Men kan niet meer. Ja, ja. V overdreven, hè? Veul, Een hè. Uh, vuil. ja. Um, overdreven, ja. Opgeven, hè? Met de polijper. Waar ze dus kunnen zeggen, ons hebben ze dat in tijd met de polijper opgegeven. En wat zouden ze dan hebben kunnen opgeven? Uh, leren, hè? Leerden. Leerstof. Leerstof. Wijs maken, ja, wijs ja, dat, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja, ja, leerstof in elk geval. Leerstof, ja. Misschien ook nog iets anders als leerstof. Uh, dus iets met grote hoeveelheden tegelijk aanbieden. Ja, ja, ja, ja? Uh, en nee, meer als aanbieden, uh, instumper Juist, juist, juist, juist, ja, ja. Uh, uh, Ze hebben er, ja, met... Ja, ja, Krot en mot ingestomd. Ze hebben dat bij ons ingeslagen. Geboomd ingeslagen, ja, ja. <laughs> ingeslagen. Ingestampt. <Ingestand, laughs> ja. ja. ook. Ja, dat moesten ze erin krijgen. Hè. Ja, leerstof vooral, ja, dat is juist. Ja, het was niet mee eten bedoeld. Nee, nee, nee, nee. Het nee, nee, nee, nee, was nee. niet mee eten. wijsheid hm. bijbrengen, ja, ja, ja. Voor kennis. Ja. ja. Godsdienst hm. bijvoorbeeld. Ja, ja. Nee, Goddienst, zeker. Ook, hè. zeker, zeker, zeker. In, in, in de Kassusmuslesen. Ja. ja. Waar blijft mevrouw Jans zitten? Heb ik maak je maakt zorgen over? Hier is ze. Ah, er aan, ze is er, aan, ze er is er, ze is Komt eraan, dat is telepathie. Hè? Oh, dan stop ik gaaf. Ja, oh, bedankt Herman. <laughs> weer, hè? Herman de groetjes, hè. Ja. En er wordt plaats gemaakt voor mevrouw Jans. Ja, wel ik hem hier twee stemmen. mee dat meid ik begin. Is. Ah. Nee. Ik moet nog op kind dat ik me. Ja, ja. Ik van die groenten en rijmen. Uh, wortelen, wortelen, nu het gat buddelen. Ah, buddelen. Uh, buddelen. Ja, ja, ja, ja. En dan ropen doet het gat ropen. Ja. ja. Van ropen, hè? Ja. En dan uh, iets van mijn schoenvader nog eens. Uh, wij al boenen zadengast. Dan dat de boen niet in mag, mag zeggen goeiedag, zadenboer. Ik zeg goeiedag aan de boeren en ik gewoon op een ander boen zadengast. Aha. Dat, dat is heel ranken. Dat is lang, <laughs> Wil je het nog even rap zeggen? Ja, ja, ja. Wij boeren, boen zadengast. Ja. Dan dat de boen niet in mag, mag zeggen goeiedag. Ik zeg goeiedag aan de boeren. Ik zeg goeiedag aan de boeren. En ik woon op een ander woenen. Ja. Dat zou de gast zijn, hè. Ja. We wonen zadengast. Ja, uh, uh. ja, En die nog iets van, uh, van boen, Armen Janter Boeneplanter. Armen Janter? Armen Janter ja. En uh, die antwoord aan, gelukkig man dat een ambacht kan. Dat is gewoon, hè? Ja. ja. Wat zit wijsheid in? Dat recent. Armen ja. Janter Boeneplanter, gelukkig man die dat, een dat een ambacht kan. een ambacht kan. kan, ja. En die uh, dingen van haar geluk brengen, dat is een portbonair ja, ja, dat is de portbonneur. Ja. En dat kon een, een oefwijzer zijn? Ja, of zoiets. Dat was op de, de kroon van de kermis, kon je koepen naar zo'n portbonneur. Wat dat van al was, dat weet ik niet meer. Maar dat, dat was niet dat je toch wel goed sloeg, zo, hè. Mm -hmm. dat, ja, dat was een wat bageloof, Dat kwam van de kermis? Wel, dat kostte dat ook koepen, portbonneur. Zo in het zoogmijl, hè. Oei. Ik had dan een kikkening en dan moest bij oh, drogen Ja, ja, ja. Mevrouw Jans, je hebt het misschien niet goed, maar we hebben het gehad over uh, wederdiensten te ja. verrichten door huurders van een land. Ja, ja, ja. ja. het ja, feit ja. dat de pachter dat land had komen ontplooien. Ik heb ervan bezig goed. Eh, Wanneer Want je moeier, Piet, en we eh, wonen wel met feilen, maar ze kinderen klaan, want onze papa zei Maar Piet heeft er maar op geholpen om het werk gedaan te krijgen. Ja. Dat was een zwaar werk dat de mensen komen helpen doen. Maar van ogen dat, dat wij toch werken, dat weet ik toch niet. Daardoor kan ik geen dood op plekken. Nee? Maar papa, daar schrijft het op met poesen. Een poes. Een poes. Een poes, gewoon uh, goraan. Ja, zocht er maar naar. Dat is het. Een ah? poes. Dat ja, ja, ja. Yeah. is het, dat is het. En hij wist niet goed hoe het, hij moest schrijven en daar stond aan alle kanten één poes gereden. Eén poes. Ja. Ah, Ziet er wel zeggen, de parel valt eruit. Ah, Dij dat is goed. De poes. Een poes, ja. poes. Ja. ja. we hebben dat woord van Karel de Bouw opgekregen. Een poes. Een poes, ja. Een poes gaan raan, een poes gaan werken. En, ja. en, en, en, het is nog niet alles, want een stuk van een die stuk poes. stuk Dus als niet alles tegelijkertijd weer gedaan werden, dan bleven natuurlijk nog een fractie uh, ...tijd, ja. laat maar zeggen, te verrichten. Ja. En die fractie heeft ook een naam in Brabant, zeer zeker. Poers. Uh, een poers. Een halfpoers, ja, een halfpoers, ja. Een halfpoers hebben we, een halfpoers. Ik heb gewoon geriet liggen, ik heb nog een halfpoers werk. Ik heb gewoon zijn zoon. Er zijn verschillende mensen tegen ons geburen. Eigen werken en een stukje landbaan, geen geraaf niks. En uh, dat is nog niet te goed, dan een poos en een half poos, dat, dat weet ik, ja. ja, ja. Eh, ik, ik ga het u zeggen, ja? Karel de Bouw zegt, een stuk van een poos, dat is een schof. Ah ja, een schof. Een schof. Ja, ik kon nog een schof krootkrabben. maar eh, ja. Kun je komen een schof helpen? Ja, dat is waar. Een schof helpen, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. En dan komen de vragen die wij doen. Kun ik komen grootkrabben? Dat, dat is weer allemaal op land gezet. Dat stak niet. En uh, kun je komen naar een schof op een groot krabben of een schof. Ja, ja, ja, ja, ja dat is ja, waar. Ja. Ja. dat, dat zijn toch twee bijzondere woorden. Gelukkig ja. dat me Karel nog heeft een ja, schof, ja, dan heeft ja. nog een sterk geheugen. Ja, en hij kende nog de woorden poest ja. en schof. Gaan een een schof. Lopen. Ja. En de S dat is Dat is voor tijd niet. Ja, ja, ja, ja. Dat is gewoon tijd. ja. ja. Lessig. Dat is goed dat ja. uh, Dit moet helaas, mevrouw ja, Jans, ja. bedankt. Tot nog een keer. Nogste keer. Ja, dit moet uh, het keer. einde zijn van onze 404e aflevering van DirecTelfon op Pistek Radio Viva. Graag tot volgende zondag. Tot nog een zondag. Ja.